5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Filipijnen hebben veel hulp nodig na verwoestende orkaan. Nederland en Rusland willen een streep zetten onder reeks diplomatieke incidenten, zegt minister Timmermans. En de landelijke politiek voert campagne rond de gemeenteraadsverkiezingen in delen van Friesland en Zuid-Holland. Het weer vanavond buien. Vannacht wordt het landinwaarts droger. Aan zee blijft een bui mogelijk. Het koelt af tot 5 graden. De wind draait naar het westen tot noordwesten. Morgen vooral aan zee een bui. Ook af en toe zon. En het wordt dan 8 tot 11 graden. Op de Filipijnen zijn waarschijnlijk meer dan 1000 mensen omgekomen... door de orkaan Hayan, meldt het Rode Kruis. Volgens de hulporganisatie heeft de orkaan alleen al in Tacloban... meer dan duizend levens geëist en is zeker 80% van de stad verwoest. Meneer Stoffels van het Rode Kruis. Um, alles wijst op een grote ramp. Het Rode Kruis spreekt dus over meer dan duizend doden. Wat moet er nu gebeuren? Wat wij zullen doen is uh, zo snel mogelijk een, een team sturen... naar het getroffen gebied om uh, te kijken wat er nodig is. Dat zal uh, binnen 24 uur uh, gaan gebeuren. Nou, naar alle waarschijnlijkheid uh, zullen er tentzeilen nodig zijn, hamers en allerlei spullen om te zorgen dat de mensen weer een dak uh, boven hun hoofd krijgen. Uh, we zullen waarschijnlijk ook uh, uh, schoon drinkwater moeten gaan, uh, gaan brengen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 Ja, dat is op dit moment een groot probleem. Uh, het leger is de enige, enige instantie die op dit moment daar kan komen met, met helikopters. Uh, ook is telefonisch contact uh, zo goed als onmogelijk. Uh, we hebben wel uh, uh, via uh, mensen wat kunnen spreken. En wat we horen is dat uh, uh, veel mensen naar opvangcentra uh, zijn ge ge gebracht, geëvacueerd. Uh, uh, dat is ook een van de dingen die wij als Rode Kruis op de Filipijnen doen. Uh, uh, omdat dit land zo vaak getroffen wordt door... Dit soort grote orkanen uh, proberen de mensen zo goed mogelijk voor te bereiden op rampen. Zodat ze weten waar ze naartoe kunnen vluchten. Uh, hoe ze dat moeten doen in, uh, in zo'n situatie. Het enige is wat we nu teruggehoord hebben. is dat er relatief veel mannen weer teruggegaan zijn naar hun huizen. om uh, hun spullen te redden. Ja, en daar maken we ons grote zorgen over hoe het met deze mensen gaat. Wat, kun, wat kan hun overkomen dan? Nou ja, uh, die windkracht uh, was natuurlijk enorm. Uh, dat is heel gevaarlijk en dan moet je binnen blijven. Uh, ja, wij, wij vrezen dat ze uh, niet binnen zijn gebleven. Dat is, dat is een groot risico. Het getal van duizend doden wordt genoemd. Uh, verwachten jullie dat het dodental oploopt? Ja, wat ik al zei, op dit moment is, is contact met het gebied uh, heel moeilijk. Uh, dus het is ook moeilijk om te zeggen uh, of dat er meer zijn. Wat we wel hebben begrepen, zoals u ook bij uw inleiding zei... Uh, ...80% van de loban is uh, op dit moment verwoest. Ja, dat is heel zorgelijk. Dus uh, ja, wij vrezen dat dit dode aantal flink zal stijgen. Marijn Stoffels van het Rode Kruis, dank je wel voor deze toelichting. Graag gedaan. Er zijn ook Nederlandse toeristen op de Filipijnen. Een van hen is Andreas Bonte. Hij was samen met zijn vriendin in het rampgebied... Andreas Bonten, wat, wat heeft u allemaal meegemaakt tot nu toe? Um, wij waren al twee dagen geleden op het uh, eiland Batayan in het uh, noorden van Cebu. En uh, daar kregen wij mee van uh, andere mensen die daar werken... Um, dat er weer een orkaan zat te komen, of een tyfoon, zoals het hier en, uh, we het. En we zijn wel verder gaan informeren en het leek uh, ja, een hele heftige te zijn. Dus wij zijn gelijk uh, ja, al spullen gepakt, het eiland nog kunnen verlaten gelukkig... en naar uh, Cebu City gegaan om daar uh, ja, onderdak te vinden voor de tyfoon... Was u de enige die het eiland verliet? Nou, gek genoeg niet. Uh, er kwamen eigenlijk ook mensen aan nog toen wij weggingen. Die eigenlijk uh, vermoedend uh, ja, dachten de vakantie gaan vieren nog daar. Uh, dus hierop gewezen. En uh, er waren nog meer toeristen en ik denk dat de meesten wel vertrokken. Maar waar, er waren ook mensen bij die het uh, iets minder serieus namen, leek het. En hoe is het eiland getroffen door de storm? Ja, wat we hier van de beelden zien van het eiland is het, uh, is het echt ontzettend zwaar getroffen. Um, wat de burgemeester zegt hier op het nieuws uh, van Batayan, die heeft, uh, ja, die heeft die route om hulp, is dat daar 90% van de huizen in principe niet meer staat. En uh, dat er veel doden zijn en dat de eerste hulp uh, pas vanmiddag is aangekomen met een, uh, een lege helikopter. Wat gaat u nu doen naar huis? Nee, wij gaan niet naar huis. Nee, wij uh, gaan hier even kijken wat we kunnen doen nog. En uh, onze vakantie loopt nog een paar weken door. Dus we gaan uh, ja, richting, het, uh, richting palawan, dat is een ander eiland. En daar schijnt de schade mee te vallen. Dus ja, we gaan proberen onze vakantie nog uh, zo goed als het kan uh, door, te, door te zetten. Andreas Bond tot de Filipijnen bedankt voor deze toelichting. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Nederland en Rusland willen snel een streep zetten... onder de reeks diplomatieke incidenten van de afgelopen tijd. Alleen de zaken rond Greenpeace gaat langer duren. Dat zei dus minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... op een persconferentie in Moskou. Wat betreft Greenpeace denk ik dat er ook nog...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 ...rekening mee moeten houden. Dus ik kan daar geen termijn op zetten. Dat ligt ook een beetje aan Rusland zelf. Maar het positieve vind ik dat beide partijen vaststellen. We blijven hierover in gesprek en we willen graag een oplossing vinden. Mr. Timmermans, 30 Greenpeace-activisten... ...onder wie twee Nederlanders zitten vast in Rusland... ...nadat ze bij een protestactie bij een boorplatform van Gazprom... ...werden opgepakt.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 Landelijke politici voeren vandaag campagne in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in delen van Friesland en Zuid-Holland. En die zijn nodig, omdat daar op 1 januari gemeenten worden samengevoegd. In Leeuwarden waren vandaag pvda leider Samson, zijn collega's van de ChristenUnie en GroenLinks, premier Mark Rutte voor de VVD en verslaggever Karin Alberts. En terwijl Rutte door de straten van Leeuwarden loopt, klinkt het geklik van de camera's. U heeft zelfs uw kappersmantel nog om, om even buiten te kijken. Het is nog niet helemaal klaar. Maar we kunnen maar even kijken. Maar ja. ik dacht, but, die je wil je je ik wel eens in het echt zien. Eén keertje, ja, is goed. Ja. En heeft u hem ook al een hand kunnen geven? Ik denk niet dat het mag. Maar dat weet ik niet. Ik heb dat ah. nog niet geprobeerd. Ze ja, zijn, zijn nog wel, wel bezig. Ja. Als u nou nu u verveelt, geef ik vast een krantje. Dankjewel. Als u daar onder een droogkamp moet. Of zo. Ja. Heeft u toch ik nog een bezig? handje? Ja. Ja. Hij kwam met mij, dat is nog leuker. Hè? Ja. Goeiedag, zag u wie dat was? Ja hoor, Brian Rutte. We zijn net met hem op een foto gekomen. <laughs> ja. wat, wat zegt dat u, dat hij hier nu in Leeuwarden is? Nou, ontzettend leuk dat hij erbij is. Het is. Hij is in feite de leider van de partij en het leider van het land. Dus ik vind het heel fijn dat hij hier bij hem bij komt. Meneer Rutte, helemaal naar Leeuwarden. En dat voor een man met een hele drukke agenda. Waarom zijn deze verkiezingen zo belangrijk voor u? Alle verkiezingen zijn belangrijk. En bij verkiezingen vind ik als vorm van mijn partij... dan wil ik erbij zijn, dan wil ik helpen. In hoeverre is wat er hier nu gebeurt belangrijk voor de landelijke uitstraling? In hoeverre is het nu een populariteitstest tussen u en Samson? Niet. Ja, dat geloof ik niet, anders zou u hier niet zijn. Ik ben hier omdat ik als leider van de VVD er ben als er verkiezingen zijn. Dus als partijgenoten van mij op straat zijn, dan wil ik helpen. Uh, maar dit, is, dit heeft weinig te maken met de landelijke politiek. Al was het maar omdat tot nu toe heel weinig landelijke media hier aan besteden. Logisch, want dat zijn lokale verkiezingen. Uh, dus heel erg domineren over lokale onderwerpen. Oei. Ja, ik... hey, gek. Fijne dag. Ja, ik Kom je de... te vallen langs en zeggen. wat is hier te doen? Nou, nou ja. even zien. Ja, dat is toch leuk. Gaat u zelf stemmen woensdag? Ja, natuurlijk. Ja? Sterker nog, ik zit het stem, stemlokaal. Dus... Uh... Want hoe is het met de bereidheid van de Leeuwarden om te stemmen? De vorige keer was 50%. Ik hoop dat het nu iets beter is, maar ik ben bang van niet. Het komt zijn een... natuurlijk op een onverwacht moment eigenlijk, Daarom. die verkiezingen. Hè? Dat is het probleem. Ze hebben dus niet een, uh, het is niet uh, landelijk in dit geval, vanwege die herindeling. En, uh, ja, ik hoop dat de mensen komen. We hebben ons best voor gedaan. Ja. Huh? En misschien helpt dit ook wel een beetje, hè? al die kopstukken het in komt... de straten. Ja, het nieuws, ja, dat scheelt. We hebben er zelf ook al wat reclame voor gemaakt van de week. Dus nou, ik hoop maar dat het lukt. En. Uh, nou we wachten, braaf. Meer kan, kan ik toch niet zeggen. En er komt in ieder geval een uitslag, wat er ook gebeurt. In maart volgend jaar zijn er in heel Nederland gemeenteraadsverkiezingen. En er is verkeer. Dennis Mooi. Goedemiddag. Goedemiddag, Op de A1 Amsterdam-Amersfoort rijdt het langzaam tussen Diemen en Muiden over 4 kilometer. En ook de A1, maar dan de andere kant op, dus naar Amsterdam, staat tussen Barneveld en Hoeverlaken 2 kilometer. De werkzaamheden die het hele weekend duren. Er zijn ook het hele weekend werkzaamheden op de A9 richting Alkmaar. Tussen Akersloot en het knooppunt Kooimeer staat daarom nu ook 2 kilometer. En bij Utrecht viel op de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en de Meren 8 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending, de Filipijnen hebben veel hulp nodig na de verwoestende orkaan. Nederland en Rusland gaan een streep zetten onder een reeks diplomatieke incidenten, zegt minister Timmermans. Maar de zaak rond de Greenpeace-activisten gaat langer duren. Timmermans noemt het positief dat Nederland en Rusland naar een oplossing zoeken. En de landelijke politiek voert campagne rond de gemeenteraadsverkiezingen in delen van Friesland en Zuid-Holland. Dit was het uitgebreide NOS Journaal, zo dadelijk weer het Sportforum van Langs de Lijn.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 Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com. En dan wensen langs de lijn met straks de tweede helft van het sportforum met Stefan Rook, Simon Warthuis en Robert Misset. Eerst gaan we naar uh, Turijn, tenminste fictief dan. Vanwege het eerste Olympisch kwalificatietoernooi voor de shorttrackers. Sebastian Timmerman die volgt dat toernooi. Olympisch kwalificatietoernooi. Dus belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ja, dit, is het, uh, dit zijn de weekenden waar het uh, voor de shorttrackers eigenlijk om gaat. Uh, want wat is er aan de hand? De uh, ISU uh, maakt een klassement op over uh, dit weekend in Turijn per afstand. En Colomna volgend weekend. En dan moet je bij de top 32 zitten, in het geval van de 500 meter en de 1000 meter. Of de top 36, in het geval van de 1500 meter. Hmm. Of de top 7 bij de team uh, relay, dus de aflossing. En dan uh, verdien je een plek voor je land, voor de Olympische Spelen in, uh, in Sochi. Dus ja, als je nu de boot mist, uh, deze twee weekenden, dan, uh, dan heb je een probleem. Uh, is er een geschone lijst of is het gewoon een lijst? Ja, zoals... ja maximaal, drie, maximaal drie per land. En, uh, nou ja, Nederland is eigenlijk heel goed begonnen. Om daar maar gelijk op in te ja. haken. Want uh, vandaag wordt Shinky Knecht uh, terug van een blessure. Derde op de 1500 meter. Hij had daar wel uh, enig geluk bij... omdat de winnaar van de finale werd gediskwalificeerd. Nou, dat, hoort, dat hoort er nou eenmaal bij de sport, bij het shorttrekken. Uh, daardoor schoof hij op van 4 naar 3. Betekent dat hij zijn uh, nominatie, die hij al had, heeft verzilverd... volgens de regels van NOC NSF. Mm -hmm. speelt natuurlijk ook nog altijd mee. Um, en verder ook uh, Niels Kerstelt en Koen Hakkenberg... Uh, vandaag bij de top 36. Kerstelt tiende, Hakkenberg e Maar goed, voorlopig dus, zeg maar, zou je kunnen zeggen... op die 1500 meter dan drie plekken voor, uh, voor Nederland bij de mannen. Mannen deden het goed trouwens. Kerstelt uh, samen met Freek van der Wart ook goed op de 500 meter. Die liet Sinky Knecht lopen. Omdat hij dus nog niet zo lang uh, hersteld is van die knieblessuren. Waaraan hij geopereerd werd in, uh, in september. Uh, en om niet te veel ballast bij die start uh, teweeg te brengen. liet hij die 500 meter dus lopen. Kerstelt wordt achtste. Freek van der Wart wordt zesde. En dat betekent uh, ook op die afstand dat uh, de Nederlandse mannen goed, uh, goed begonnen zijn. Dus het ziet er goed uit eigenlijk. Dat ziet er, ziet er goed uit. En eigenlijk bij de vrouwen ook wel, al misten we daar uh, vandaag wel een, een topklassering. Jorien en Mors die uh, weer even de lange baanschaatsen in uh, de koffer heeft gelegd... en de short track schaatsen weer heeft aangedaan... Um, kreeg een penalty te verwerken op de 1500 meter... nadat ze een fout maakte. Uh, ze werd, uh, wordt dan wel ge uh, geclasseerd als twaalfde. Uh, nog twee andere vrouwen, Lara van Ruiven en Rianne de Vries... ook bij de beste 36. En op de 500 meter ging het ook weer mis voor Temmors. Dat was een beetje een knullige val. Um, het leek wel alsof ze schrok van een rijder die zeg maar, weer terugkwam... nadat die andere rijder even wat problemen had gehad. Daardoor ging ze onderuit terwijl ze echt op koerslag lag... Om om de finale wellicht te gaan bereiken. Dat gebeurt dus niet. Maar ze wordt wel als vijftiende geclasseerd uiteindelijk. En ook jaren van Kerkhoff en Rianne de Vries... Ja. daar voorlopig makkelijk bij de top 32. Maar ja, de grote en belangrijke wedstrijden voor Nederland... die staan morgen op het programma. Dat zijn de, de aflossing bij zowel mannen als vrouwen. En dat is toch het grote project... waar aan gewerkt wordt richting de Olympische Spelen van Sochi. Ja. En nogmaals, dan moeten ze dus bij de top 7 eindigen. Omdat Rusland altijd... En startplek heeft als organiseerend land. Ja. En wat, hoe schat je het in? Nou, dat, dat ziet er wel redelijk goed uit. Zeker nu ook bij de mannen. Sienkie Knecht weer terug is. Uh, ben ik wat dat betreft wel hoopvol gestemd. Ja. Maar goed, je mag geen fouten maken. Want uh, ja. Ja, top 7 is best wel streng over twee weekenden. Ja. Blijf nog heel even zitten. Ik wil het even hier in de groep gooien. Is er iemand die, die, die het short track van jullie. Stefan Rooks. erbij me zit die het een beetje volgt in de aanloop naar de Spelen? Nee. Nee, Mooi, dankjewel. Ik Robert. pik je geen trankje bij weg, ik zo <laughs> Nee, zeg. Steven? Ja, ik volg volgt een beetje, maar dat komt mede door de 5 breien als, als schaatsvolger. Maar echt blind om te zeggen van ik, ik blijf voor alle wedstrijden op. of ik ga Nee, oké, okay, maar zie jij wel dat de sport groeiende is in Nederland? En dat er wellicht er een ja, toekomst bij nou, als je ziet die in de wereld natuurlijk wel. He. Je komt er van short komen naar de lange baan aan, andersom. Dus er is wel een stukje verweving in die sport ontstaan, waardoor... Uh, dat wederzijds is daar een, een upgrading is gekomen qua, uh, qua uh, beleving en qua successen binnen, binnen ons land ook. Ja, nou ja, is ja er, is, ik... er is na Vancouver heel veel uh, aandacht, meer aandacht aan besteed. Ook meer uh, middelen zijn er vrijgekomen, ook voor trainingskampen en dergelijke. Ja, je ziet dat inderdaad dat nu toch dat gaat werken. Ook in de breedte, met drie, vier mensen voorlopig zeg maar, binnen nou, die topklasseringen... Wat je, wat je moet doen om die startplaatsen te verdienen voor je land. Dus dat, dat ziet er goed uit. En, en vooral ook dat project bij die, bij die aflossingsploegen... heeft toch al ook op de EK's en de WK's de waarde bewezen. Dus wat dat betreft uh, zie je het wel dat, uh, dat meer aandacht en net wat meer middelen... dat, uh, dat zich dan toch uh, positief uitbetaalt. Voorlopig. Ja, stel, want het team was zelfs genomineerd voor Sporting... voor ja. van het jaar termijn complete verbijstering. Een, een <gacht> mini-sport... Een soort kermisact waarbij de mensen die ja. blijven staan die, die, wij die winnen met vinden Het, met de, wij vinden het, het gaat er helemaal nergens uh, over, jongens. Uh, ja, wij vinden het een minisport, maar mondiaal is dit uh, bijna nog groter... dan de lange baan schaatsen, uh, wat wij vinden. Ik ben zelf in, in Vancouver geweest uh, om in te vallen voor een, uh, voor een collega... die uh, door omstandigheden naar huis moest. moest ik de laatste, of Mocht ik de laatste twee dagen voor commentaar voorzien. Oh, ik dacht nog mee te schaatsen. <lacht> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is, Spraak, ik niet. Toch gelukkig niet, maar succesvol. De sfeer daar in dat stadion, ja, dat was echt echt een, een heel groot verschil met het lange baanschaat. Het is echt, echt een mondiale, uh, mondiale sport. Veel mondialer nog dan het lange baanschaat. Ja, Robben is het. Is Veel mondialer dan het mondiale. Maar kijk, het schaatsen is, is, is internationaal helemaal een minisport. Laten we daar niet over hebben. Ja, nee, ja. Goed, deze discussie gaan we niet aan verder. Dankjewel, Sebastian, Joep. die nu uh, woedend werkelijk het <lacht> <pand verlaat. lacht> nee, nou, Komt niet aan de sport, nee hoor. Goed, even terug naar uh, het voetballen... voordat we straks uh, het wielrennen op gaan uh, pakken. Uh, PSV won weer eens... Um, tegen Dynamo Zagreb... fris en fruitig spel, vraagteken. Gooi ik even in de groep. Heb je, heb je het PSV wel gezien? De... Nee, nee, nee, nee. Ook niet gezien, goed. ik nee, ben <laughs> bijna, bijna... elkaar het weg geweest. Dat is het probleem. Ja, ja, ja. Dus dan uh, heb je... Het is niet een excuus, want... Ik moet zeggen dat ik... Als, als ik thuis ben, dan uh, wil ik hem nog wel eens opknippen. Maar het is niet zo dat ik... Uh, Zeg maar de twee helften lang gaan kijken. Het zijn shots die ik ga kijken. En als het interessant en spannend is, dan denk ik... Wauw, wauw. Vond jij het, vind ik het, uitdruk, het Simon Zwart-Kruijs? Ja, die, die uitdrukking valt vaak als het over PSV gaat. Althans, het begin van het ja, seizoen was dat, maar, hoor, was dat Simon. de standaard omschrijving. <laughs> maar ik herkende wel uh, inderdaad... Uh, tegen zaken weer het PSV van het begin van het seizoen. En dat uh, met name vanwege de wederopstanding van, wederopstanding van Maher... Uh, dat, dat vond ik heel erg leuk om te zien. Hmm. Die zat natuurlijk in het Verdomhoekje even. In die rare situatie met Toy waar ook hij. Ja, hij speelde, speelde op het middenveld terwijl ze toch inderdaad van je hebt het over uh, dat Twitter-incident. Uh, maar daar wilde maar na afloop niks over kwijt. Nee, ik, heb niks, ik ga er niks over zeggen. en uh, Jullie mogen zelf uh, uitzoeken wat jullie van vinden. Want jullie hebben toch jullie eigen mening erover. Ja. Je bent een beetje boos lijkt het. Vind je? Ja, blijf. eerlijk gezegd wel. Ik heb, we hebben gewoon ik ben blij. Alleen, uh, er wordt altijd weer stof gezocht uh, die, niet wordt, uh, die er niet moeten zijn. Ja, er wordt een stok gezocht. Simon, dus leg even uit wat was Twitter-incident. Uh, ja, er, er had iemand getwitterd dat die eikel van een toyfone weer uh, in de basis stond. Uh, en dat ten koste van mijn her. En die had hij geretweet uh, daar, Daarmee schaai je dus eigenlijk achter die ja. mening... Dus hij heeft zelf die stok aangedragen. Dus ik vind dat hij daar niet over moet zeuren. Dan moet je gewoon even, niet, nee. even stilzitten als je Ongehandig. geschoren wordt. En uh, hij heeft nu geantwoord met, uh, met, ja, met zijn voeten. En dat is dan toch vaak wel de, wel de beste manier. En, uh, ook in relatie tot Oranje is dit goed nieuws. Ik bedoel, uh, als je ziet hoe, hoe Snijder weer in Lappermand zit. Waarschijnlijk voor weken. Uh, hij zit, is nu dan voor Jong Oranje opgeroepen. Maar her... Maar dat kan, die, die kan zomaar mee natuurlijk naar Brazilië. Hm. Als, als hij deze lijn gewoon weer weet door te nou, dat trekken. dat schap is ook, ook dat, gewoon, dat PSV ook bleef dat Maher en Toifonen... dus wel samen zouden kunnen spelen. Dat is natuurlijk ook, ook uh, de een zou de ander... Uh, nou ja, et cetera. Nou, daar zag het ook heel lang naar uit dat het ja. niet goed samen zou gaan. En uh, dat Toifonen blijft natuurlijk een heel raar verhaal. Nu ja, opeens weer die genade aangenomen. En, ja, uh, en dan de volgende week misschien we niet, hè? En jong PSV is opeens geen optie meer. Uh, hè, zo, zo heet als de soep werd opgediend, wordt hij niet uh, gevreten. Maar ik sowieso? heb in jouw blad gelezen... en uh, volgens mij ook in het programma van jullie gezien... dat er toch een ultimatum was gesteld richting uh, toywonen. Ja, nou dat die schijnt weer uh, van de baan te zijn. Uh, ja, die is nu weer in. Dat is nu weer ingetrokken, maar uh, zeker afgelopen zomer was het ook heel stellig. Hè. Het is of bijtekenen of naar jong PSV. Maar je ziet het wel vaker bij voetbalclubs. Ik heb dat bij Ajax ook al een paar keer meegemaakt. Uh, dat roepen ze dan wel heel stoer. Maar uh, als ze dat soort gasten nodig hebben, worden ze gewoon opgesteld. Ik bedoel, Daily blind speelde gewoon in zijn laatste contractjaar in de basis. die uh, kan ik me herinneren werd opeens weer uit, uh, uit jong Ajax geplukt in exact dezelfde situatie. Dus ja, je kan, je kan wel heel stoer dat soort dingen gaan roepen, maar de praktijk is vaak heel anders. Dat zie je. Nu ook weer. Maar kijk, pijnlijk was natuurlijk gewoon voor PS2 dat en natuurlijk zichzelf nogal behoorlijk overschatten. Want die had natuurlijk gewoon naar Nooit City gekund. En als, als Ver gaat, denk ik van waarom zou ToyFoon dat niet doen? Die kiest een andere zaak waarnemer, Minor Riola, om hem voor een flinke zak geld uh, weg te brengen. En gegijzeld doet wel meer of meer de club. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat een punt van zorg is. Ja. Maar dan moet je of hard spelen of de oude Ali van volfswetter inderdaad van niet, niet bijtekende wegwezen. Of niet. Maar als je gaat schipperen, dan krijg je wel een situatie waarbij ook andere spelers denken van ja jongens, wordt het een hard spel ja of nee? Ja. Je, mag je daar blijven tot uh, winnen? Stoppen. Het is toch een, ja, een potentieel tweespal. Die je hebt ja. in het ploeg. En dan door zo'n ongelukkige domme ja, retweet van, van, van me her, voed je die gedachte dat, dat die twee elkaar in de weg zitten. Dus ik denk dat uh, dat er ook wel uh, wapen heeft. Dat toch of allebei spelen. Of hij moet nu zeggen, jongens, ik kies dan alleen voor, voor me her Tooi van we de wegwijzen. Nog even naar AZ. 1-0 gewonnen van uh, Shakhtar Garagandi B. Ja. Wat voor een uh, oordeel moeten we over dat nu wel uh, vellen? Nou ja, schriftelijk afdoen. Ja, ja, op zich wel, maar in, in iets bredere zin is het natuurlijk wel prettig... dat die clubs uh, de Europa, Europa League wat serieuzer nemen dan de afgelopen jaren. Dat, dat we was. overwinteren, om maar weer even zo te zeggen. Nou ja, nu kunnen ja, we ja, inderdaad, zeker. Robert, weer in de, in de WUF vorm spreken. Maar je, we hebben ons natuurlijk een paar jaar met recht kunnen schamen... voor, voor die B-ploegen die Europa werden ingestuurd. En uh, mm. ja, dat, dat was natuurlijk helemaal niks. En uh, laten we gewoon iedere strohalm aanpakken... in deze barre voetbaltijden in Europa. En dat mm. gebeurt nu in ieder geval bij, bij een paar clubs. Goed, dan, uh, Steven, ga je recht zitten? Wilrennen komt er aan. Je mag eindelijk, eindelijk los. Deze week, Micho Rasmussen. Dat heb je toch wel gevolgd, mag ik over? Dat heb je wel ja, gezien, ja. Ze boekt de dat gele komt koorts. komt niet aan, hè? Dus uh, je wordt ermee nee, uh, doodgeknuppeld, zal ik maar zeggen. Inderdaad, dus, uh, niet aan het ontkomen. Gele koorts, dat heet uh, zo'n boek. knuppelen moeten hem misschien. <laughs> um, je hebt je oordeel al klaar, hoor ik. Uh, <laughs> Wat opmerkelijke details over zijn tijd bij de Rabobank deze week. Uh, de Deen zegt dat hij uh, bij de ploeg van begin af aan... Uh, de ploeg van begin af aan van zijn doping gebruik Wist. They, they knew very well that I was taking, uh, taking drugs when I came to Rabobank. Uh, en the Theodore Roy, they knew about it. They knew um, because... I was uh, very open over het. When, when I ik to het team and En uh, signed the contract with Rabobank two weeks later. Ja, hij zegt dus dat hij uh, bij de eerste gesprekken. voor zijn overgang naar de Rabobank. heel open is geweest. En alles heeft besproken met Leinders en uh, De Rooij. Die waren ervan op de hoogte. Stefan Roos, kijk je hiervan op? Ik kijk er niet van op, nee. Uh, Waar kijk je niet van op? Of op? tenminste dat De Rooij daar een functie in heeft. De manager uh, is, niet, uh, is uh, eigenlijk niet de, niet de rol die hij die, die, die daarin moet hebben. Dus daar twijfel ik aan. Uh, Leinders is natuurlijk de arts. Dus de arts uh, is degene die eigenlijk, uh, het team uh, moet verzorgen. En daar horen alle renners bij. En uh, daar, daar zijn dan gesprekken over. Dus dat, dat, dat loopt op dezelfde lijn. Mm. Dus, dus je acht het wel uh, de waarheid, wat Rasmussen zegt, dat hij dat op tafel heeft gegooid? bij de. Dat, dat, is, dat zegt hij. Dat uh, kan Precies. ik niet beoordelen. Maar. Wat ik weet niet of dat zo gaat. Uh, als ik mezelf uh, uiteindelijk aan de hand van de gesprekken die je met een team hebt... dan gaat het uh, puur om het contract. Uh, het gaat om het contract. Uh, je wilt een jaar tekenen. Je, je kiest een programma en uh, dat past bij. En uh, op die manier uh, zijn de gesprekken. En dan heb je een besluit genomen. Dat je daarna uiteindelijk uh, misschien in, in, de, in de periode waar ze in terecht zijn gekomen... Dat misschien dat soort discussies uiteindelijk worden aangewend zeg maar, om te kijken van ja, wat, wat, doet in, wat doet iemand medisch gezien. Zeg maar, is dat verantwoord? Uh, maar dan had je dat verantwoord op dat moment al een besluit moeten nemen. Als het zo was geweest, had je hem nooit in je team mogen nemen. Het kan natuurlijk zijn dat de, dat de, of dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat het enorm is veranderd in het wielrennen. En dat de gesprekken ook veranderd zijn. Dat je dat inderdaad vroeger not done was om te doen in jouw tijd. Dat misschien een 90%. Het uh, no uh, was puur En uh, je, je kiest op dat moment voor het team. Uh, wederzijds, aan de hand van de, uh, de prestatie of de kwaliteit of waar ze op zoek zijn, naar, ze, naar op zoek zijn. En je weet in ieder geval met welke mensen je gaat werken. Punt. Een ja. uh, op, ander opmerkelijk verhaal dat hij vertelde over de buschauffeur, Pieter Vos. Um, die chauffeur zou op een creatieve wijze doping hebben verstopt toen de politie de Rabobankbus binnenviel. He he told me the story uh, afterwards and um, and told how he had been a little creative and, uh, and stuffing the, the drugs into his underpants when they uh, the two uh, policemen they came into the bus. Ja, nou binnenvielen is wat overdreven. De bus werd aangehouden, politieagenten gingen naar binnen en Pieter Fors heeft toen de doping in zijn onderbroek verstopt. <laughs> Uh, als dit waar is, is de man dan een held? Ja, nee. Is, is, is, zeker op dat moment misschien, maar... Ik, wil, ik, wil, ik zou Piet wel willen spreken. Of ik, ik zou Piet een, een interview laten afleggen... om te kijken, uh, spreekt deze man de waarheid daarover? Dat gaat Belkin nu ook doen, hè? Die gaat ja, nee, de Ronde. Kijk, hij, hij geeft uiteindelijk heel veel dingen op dit moment prijs. Uh, hij gooit alle namen op tafel. Je hebt toch Rasmoezen nu. De Rasmoezen, ja. Uh -huh. uh, die, uh, die gooit alle namen op tafel. En dan denk ik van, ja... Is dat dan werkelijk zo? En dat is degene die ik daar nu een antwoord op kan, zou kunnen geven... is de buschauffeur zelf. En dan ja. weet je in ieder geval of dat waar of niet waar is. En, en heeft hij dan goed gehandeld of slecht gehandeld? Ja, weet je, dat is, dan laat ik het midden. Dat is ja, niet belangrijk. Hij noemde ook Freire en Fletcher bijvoorbeeld. Ja, maar die trek je daar weer later, terug. En dag later, toen zij dreigde met een proces... trok hij die, die keutel weer in. Dus, ja. uh... dus hij, hij slaat nu heel wild om hem heen. Ja, hij wil natuurlijk toch een beetje, hij is natuurlijk afgedropen in 2007, ze hebben hem natuurlijk uit de Tour gezet nou, afgedropen, heeft daar uiteindelijk, ja, hij is, is, is verdwenen van het veld, is ook nooit meer teruggekeerd in de sport, heeft het nog wel geprobeerd en, en heeft uiteindelijk achter de schermen met, met advocaten geprobeerd om uiteindelijk geld los te krijgen. Dat is mislukt. Hij heeft zelfs een, een, een geld terug moeten betalen. Ja, de enige manier eh, zeg maar, om, om nog financieel een beetje graantje daaruit te, te willen slaan... is, is een boek schrijven. Hm. En, en dan gooi je alles op tafel. Eh, wat op dat moment eh, de keuze is geweest die hij zelf heeft... Eh, waardoor hij zelf in deze wereld is gestapt met alle... ...bekentenissen qua medicamenten... ...die hij heeft geslikt. Maar dan, dan denk ik van ja, waarom moet je dan... ...de rest ook opgaan? Dit is Slaat dus een promotie, promotiecampagne voor zijn boek? Ja, meer, dan, en, meer, meer, dan, meer, dan, meer niet. Nee. En dan denk ik van, je bent zo trots. Je moet eigenlijk trots zijn op je, op je sport. Want daar heb je je hart en je ziel in, in, in, in gegeven. En daar heb je heel veel resultaat uit gecreëerd. En een stukje bekendheid gekregen. En die, die, die sport die zaag je nu helemaal ondersteboven. als je die sport schoon wil maken, wat, wat duidelijk de bedoeling ja, is, nu, dan het moet bekend, je toch ook gewoon maar hij, al, maar hij heeft het al bekend. Maar ja. hij, dan is het toch niet om dan ook andere renners te benoemen? Nou, maar dan, dan, dan moet je, dan je toch juist man en paard noemen? Anders, anders blijven die mensen toch rond lopen daar in die sport ook. Mm, ne, ja, ne. kijk, ik vind dat je van je uit jezelf mag spreken. Dat je, dat ik uh, op een gegeven moment heb uh, hebt, uh, gezegd van, nou goed, ik heb dat en dat en dat allemaal gebruikt. Uh, nou prima, dat is de keuze. Maar die gaat natuurlijk niet eh, een buschauffeur nu gewoon opnoemen. Denk, wat heeft die man daar in godsnaam mee te maken? Ja, dit is ook weer typisch. Manier, ik vind het, ook weer, het ook weer een beetje het voorbeeld van de zogeheten Omerta. Die dan eh, van ja, nee, je, je mag je sport niet, eh, niet besmeuren. In dit geval is het gewoon sprake van een dubbele hypocrisie. A, bij zelf, he, die inderdaad twee rechtszaken tegen Rabel al heeft uh, verloren. Ja. En op deze manier uh, terug te staan. Aan de andere kant, eh, we hebben uh, nog niet zo heel lang geleden onderzoek gehad uh, van, van mijn collega Mark Miseris. Uh, waarbij werd aangetoond in de volgende ook dat er wel degelijk uh, structurele... Terwijl dopinggebruik werd getolereerd bij de RABO, niet voor niets dat de RABO uiteindelijk zelf ook, ook is gestopt als respons, dus, dus dat het gebeurde is duidelijk. Ik bedoel, ook jij ging niet alleen met pindakaas al de, alp de over Steven, dat is ja, natuurlijk God, al, al, heb ik al ook de, meer, Dat he? zal ik ook nooit uh, zeggen, nee, dat En dat is Maar dan moet je dat is voor jezelf. Nee, je ja, Steven, je spreekt ja, even, uiteindelijk ja. altijd voor jezelf. Ja, en natuurlijk, is het is natuurlijk heel makkelijk om uh, Kijk, uh, wat hij doet, uh, hij, bes hij beschadigt uh, frere, een frère en een fletje en ineens en, en trekt hij terug. Maar die jongen zijn er nu al, die zijn de rest van hun leven uiteindelijk de dupe van, van een kleine uitspraak die hij gelijk weer terughaalt. denk van dan moet je zeker weten ja, dat, dat het duidelijk is wat er is gebeurd. Die onderzoeken zijn ook nog steeds iets gebeurd. Het nou zijn allemaal uitspraken van een aantal mensen die, die zeg maar, naar boven drijven. En natuurlijk uh, zal er best wel wat gebeurd zijn. Uh, en dat geloof ik ook best wel. De ja, is gewoon maar, doping gebruikt. Dat is wel aangetoond inmiddels. Misschien niet voor elke renner exact. Maar dat er dat, dat werd getolereerd en dat er handel in was. Dat is wel duidelijk aangetoond. Uh. Ja, maar het is uh, precies... Hij geeft dat ook... Hij zegt dat natuurlijk eigenlijk ook. Hij geeft aan, aan dat er met een bepaalde actie op dat moment is gesproken... over zijn, uh, zeg maar, uh, zijn mogelijkheid om over te stappen naar zijn ploeg. En mm -hmm. wat hij allemaal medisch, medisch deed. Nou, wat, ja. vind je, wat vind je nu verstandig uh, van de Belkin ploeg... Uh, en de voormalige Rabobank ploeg? Is het, is het nu verstandig om gewoon... Uh, stel dat hier 50% van waar is. Om die 50% gewoon open... Op tafel te gooien en te zeggen nou we hebben inderdaad dat en dat en dat gedaan maar dat en dat klopt niet of nou, welke wat... is natuurlijk een dan moet, dan moet je kijken van welke mensen zitten nog in de in dit in deze in dit team die eigenlijk uit uh, die periode zijn uh, meegegaan en daar moet je natuurlijk discussies mee voeren en dan, dan kun je op een gegeven moment zeggen nou is de, hoort deze nog in de, steeds in deze sport thuis of niet maar nee, denk, denk je dat het pas ze da niks da doen. Belkin is natuurlijk een nieuwe, is een nieuwe sponsor. die uiteindelijk een team heeft overgenomen. en uiteindelijk een ander beleid zal voeren dan, dan ze hebben gedaan. Maar denk je dat Belkin ooit uh, opnieuw kan beginnen? Uh, ik wou bijna het woord schoon gebruiken. Maar ze zijn opnieuw. Nee, ze zijn nieuw. Ja, maar ze worden altijd geassocieerd met de Rabelbankploeg nog steeds. Dat doen wij. Dat ja, maar het gebeurt. Het de. gebeurt wel, ja. Maar, maar misschien niet, zou je, uh, als het, o, o, om het een keer helemaal los te kunnen laten... moet was alles niet Aflopen afgelopen Tour de France zo? Afgelopen Tour de France, hoe ze zo'n succes uiteindelijk hadden... met uh, twee, twee grote, de Tendam en... Uh, en uh, maar, die, maar, maar wat moet er nu gebeuren? Moet het maar? nu langzaam minder worden en dan dijkt het wel uit? En misschien dat over twintig jaar het nog een keer ophopt en dat mensen dan uh, nieuwe feiten op tafel ja, gooien? Of moet we, het nu in één keer ook Simon, wat ja, nou, nou, moet gaat geven, hoe, hoe smeugen het op een gegeven moment gaat worden? Dan denk ik, ja. van, is dat nou uiteindelijk uh, hetgene wat we met z'n allen willen? Dan zeg ik wel even naar Simon. Die sport schoon toch? Dat was toch de vraag? Ja, het Robert toch? Simon praat nu over de wielersport. Maar krijgen we in de wereld überhaupt een sport schoon? Ja, dat is de discussie waar het om gaat. Wij, in de wielersport wordt enorm veel gecontroleerd. Ja, dan heb je natuurlijk kans dat er af en toe eentje tegen een lamp is, zo stommerik. Ja, die moet je gelijk afstraffen. Ja. Dat is de enige manier. Je krijgt alles wat zij op dit moment doen, met bloedpaspoorten, werpbouts. Ze, ze zijn op alle mogelijke manieren worden ze scherp in de gaten gehouden. Wat kun je dus nog meer doen? Ja, Doe toch echt even, Simon? Ja, nee, ze verdienen absoluut die tweede kans. Dat vind ik wel. Maar ik, ik blijf uh, tot in lengte van jaren wantrouwend. Uh, want inderdaad, de prestaties van vorig jaar... ja, ik uh, ga er niet voetstoots vanuit dat dat allemaal schoon gebeurd is. En dat is heel lullig als dat wel gebeurd is. Voor zo'n mollema bijvoorbeeld... dat hij echt met die boterham met pindakaas uh, dit allemaal gepresteerd heeft. Maar ik, uh, ik geloof het eigenlijk niet. En dat is puur gebaseerd op al die... Die, die, ja, die hele er nu open is getrokken. En ik vind het feit dat Rasmussen de, daar nu zich zo over uitspreekt... dat is misschien niet netjes, maar het, het helpt wel, denk ik... om het uiteindelijk schoon te krijgen. Ja, maar dan moeten ze nu allemaal uh, gaan komen bij... die die periode dan een keer... Nou, kom maar op, ja, ja. Dat toch... gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus... Maar, nee, maar hoe diep wil je allemaal wegzinken... Echt... voordat je het een keer eindelijk met z'n allen op tafel ge gooit. Maar dat... Je krijgt de, de staat af en toe zijn job. En over een jaar komt er misschien weer eens een. Over twee jaar komt er misschien nog eens een keer een. Want het is natuurlijk een heel breed periode waar we over hebben ja. waar we over praten. Waar verschillende renners uiteindelijk ja. in, de, in debit zijn ja. geweest. En wat ja, mij dan ook, is dat heel lastig. Wat mij ook opviel, uh, en daar, daaruit blijkt dan ook hoe diep geworteld het allemaal is. Dat hij ook vertelde dat hij in 2005 uh, in de Tour uh, gepakt was. En gewoon door mocht rijden. Ja, dus dan, dan, dan zit iedereen in het complot tot, tot de wielerunie aan toe. En dan, dan, dan word je wel maar dan kom je wel van. tot de essentiële vraag. Uh, hoe geloofwaardig is Miguel Rasmussen, Robert Messet? Ja, wat ik net zei, er zitten natuurlijk, zit natuurlijk gewoon twee kanten aan het verhaal. Hè? Hij heeft natuurlijk twee keer al die wedstrijd die, die, die verloren al tegen, tegen Rabo, dus hij kan het ook niet, niet hard krijgen. En toen is hij, dat is ook natuurlijk het hele punt, hij is zelf zeer ongeloofwaardig. Maar goed, Floyd Lenders was ook ongeloofwaardig misschien in zijn aanklacht, Die had ook zelf gebruikt. Uh, oh ja, uiteindelijk, uh, wat iemand terecht zei, met de val van, van uh, Lens Armstrong is het natuurlijk in feite de hele sport uh, omgevallen. En, uh, dat beeld hou je, dat beeld krijg je ook niet zomaar weg. Dus je wil inderdaad gewoon uh, graag geloven dat er nu wielrennen 2.0 om zomaar Even te zeggen dat lelijke woord uh, is, ja. Ik vraag het me af uh, of dat in is. en je moet je, je zult daar stelselmatig moeten aantonen. Maar Ik denk dat ook andere bonden daarmee worstelen, want de tennisport zit natuurlijk met dezelfde discussie op dit moment. Uh. Ja, ja Stefan, ook hoe geloofwaardig is. Michiel Rasmussen, ja. In bepaalde zaken heeft hij natuurlijk slecht gehandeld, maar uh, echt om um, ik geloof uh, wat hij nu aan het doen is, uh, vind ik hem niet meer geloofwaardig. Nee, dat dus is puur, het is puur. Aan de kant. Ja, Dat gaat wel. tot de onderbroek van Piet aan toe. Ja, dat is, dat, ja. Dat is dat, Hij geeft natuurlijk heel veel prijzen. aan de ene kant kun je zeggen dat mag je hem van een prijs. Want het gaat erom, om wat, je, wat jullie hm. ook zeggen: de, de, ons systeem moet op een gegeven moment boven. Maar... De, het zijn elke keer losse schakels. Aamstelang heeft het geroepen, Bogert heeft het geroepen... en nu zitten we in Rasmussen. En Welke persoon? Oerig eh, heeft het al een keer eh, nu ook geroepen, weet je wel. Dus ja. het komt elke keer voort uit een bepaalde periode. En die periode moet gewoon afgesloten worden. Mm -hmm. en, en, ik had het liever gezien dat ze het allemaal aan blok hadden gedaan. Nou, dat gebeurt dus niet. Dus nu zit je nog steeds in die strijd. Dat af en toe eens een keer een renner denkt: van ja, ik uh, zit slecht in mijn vel. Uh, op, op een of andere manier ga ik maar weer, kom ik met de journalist in. Nou, ik ga een boek schrijven en dan of krijg ik ook iets wat los. Dat wel een nodig beeld, hè? vind ik, van een hele periode. Hè? Dat, dat boek geeft wel een beeld van hoe het in je dat ging. Dat je bijna bij etappen nou van: jongens, wat, wat heb ik hiervoor nodig om deze berg over te komen? Komtale hoe gaan Heelton we dat doen als een al boek en, geschreven? Ja, nee, precies. Maar het geeft zoveel voorbeelden. die straks allemaal boeken dus daar zijn we over tien jaar nog aan het zeiken over deze periode. We moeten gewoon verder. Hm. En de UCI, de, de hoogste koepel van de organisatie die over deze sport heen kijkt... Ja, die, die, die moet een statement maken. Gelukkig hebben we nu een andere voorzitter. Ja. En dan gaat dat hopelijkerwijze de toekomst veranderen. Ja, het is niet de eerste keer hè, dat dit soort details naar buiten komen. Van de PDM-ploeg kan ik me herinneren. Dat er, hoe heet die De verzorger Pieter Bok? Het bekende opschrijfboek. Uh, de de eerste was dat? Nee, zo, maar, ja, dat was met Interpoliet. De Interpoliet was voor uh, het. Bertus kippen, uh, uh, Een, kipp, een kippetje die uh, verkeerd zou zijn ja, gevallen. Maar. Ja. maar goed, de, dus toen kwamen al details naar boven. Uh, tot slot, heb je ooit overwogen om namen te noemen in, in je bekentenis? Nee, nooit. Ga, ga je ook nooit doen? Nee. Waarom niet? Nou, eentje. Waarom wel? <laughs> even, doe er even eentje tegen. Nee, nee, nee. De omerta heeft nog <laughs> die steeds. De keuzes worden altijd <laughs> door jezelf bepaald. Dus uh, jij bent uiteindelijk zelf de schuldige, of schuldige. Uh, in die zin, uh, je staat er zelf achter hetgene uh, wat je op dat moment doet. Nou en, stel, nee. stel nu dat Michael Rasmussen uh, inderdaad... Uh, hij is uh, niet gedwongen, dat, dat geloof ik zeker neem maar, stel dat Hij, de, hij zelf da Stel dat hij de waarheid spreekt. Kan je dan wel voorstellen dat hij op een gegeven moment zo kwaad wordt... dat hij denkt, ja nou ben ik het echt zat, nu gooi ik alles op tafel. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Maar heb je daar wat aan? Brengt het voor jezelf wat op? Genoegdoening? Wraak? Ja, ja, ja misschien wel. Wraak, uh, denk ik, ja. En, en dat is, als dat de grootste factor is uh, in de sport die je toch lief, lief hebt... Hè. Hm. of hebt gehad, misschien helemaal niet meer... maar hij, is, hij zit nog steeds in het systeem... want hij is uh, ploegleider of in ieder geval manager van, uh, van een, uh, een, een pro-team formatie... Dus. Hij wil toch nog later zijn boterham in deze sport uh, verdienen. En denk ik van ja, dan uh, ben je op dit moment niet zo goed bezig. Als Steven, niet gedwongen zeg jij, dan suggereer je dat het incidenten zijn. Maar juist uh, Armstrong liet wel heel duidelijk blijken, ook als je het hele verhaal ziet. Dat er, dat er wel degelijk dwang was om te nemen. Maar als je niet, niet meeging in, in, uh, in zijn regime, dan kon je niet fietsen in zijn ploeg. Dat, uh, mensen die hebben geweigerd, die, die werden verketterd en, uh, hmm. en gewoon uitgesloten voor het leven uit het wielrennen. Ja, zeg maar dat is natuurlijk een slechte zaak. Dwang. Is, ja. wel, is wel gebeurd natuurlijk. Uh, van één persoon, ja ja, goed. Het individu individueel ja, heeft dat zover doorgevoerd... En de waardoor hij zelf op de, op de blok is gekomen te liggen. Dat hebben ja. hem afgeslacht nu. We gaan dit even de. afronden hier dan, dan kunnen we, we kunnen er echt uur ja, over nee, praten. Ja. Ja. en we doen ja. ja. ja. dus, uh, Even tussendoor, je, je zei een uur geleden... en toen je tennis. Toen zei je, dat was jouw moment van de week dat Federer misschien wel... Uh, ik hoop dat hij wint. Ik ben niet te... Uh, heb ik je, draai maar even om. Zien we hier een stand? Hij stond wel weer een breek achter. Net. Dus volgens ja. mij... Nou ja, goed. Ik kan je wel even informeren dat hij uh, inmiddels op 4-4 staat... in de derde set... Uh, dus wie weet is er al een Ik u, hoop van harte dat het misschien nog even levend blijft. Zeker over morgen. Uh, Zometeen misschien nog uh, Marcella Mesker over de uh, Tennis World Tour Finals. En dan weten we hoe het is afgelopen. Uh, door met het huurrennen. De Tour. Vijftien jaar lobbyen ging eraan vooraf. Uh, het ging ook al even in de lucht. Maar gisteren kwam uiteindelijk het verlossende woord van de Tour de France-directeur Christian Prudhomme. C'est definitief. Le grand départ du Tour de France 2015 aura lieu à Utrecht. Ja, de toerstart in 2015 in Utrecht. Uh, Steven, natuurlijk als wielerliefhebber. Toen je dat hoorde, wat dacht je toen? Ja, dat is natuurlijk ook uh, fantastisch. Geweldig. Ja, ik heb het zelf natuurlijk nooit mogen meemaken in mijn eigen carrière... dat, uh, dat een tour, uh, wel een finish in het land is uh, geweest, maar niet, uh, niet een toerstart. Het is nu de derde keer in de periode dat ik uh, zeg maar actief in die sport ben. Ja, dat is natuurlijk... Uh, het lobby heeft dus toch uh, heel veel opgeleverd. En uh, ja, ik ben uh, erg blij, uh, zeker voor uh, degenen die daar uh, zich hard voor hebben gemaakt. Simon Hartkruis. Ja, ik vond het ook leuk. En ik vind Utrecht ook een stad waar je mee te koop kan lopen in het buitenland. Een mooie stad. En ik las vanochtend het verhaal van Jeroen Willaard in, uh, in de Volkskrant. En dat had ook wel iets, iets heel charmants, uh, vond ik. Hè? In een kroeg beginnen met twee bierveeltjes dat loopt, en dat nou. pla plannetje gaan schetsen. Alleen het, wat daarna allemaal gebeurt, het petje af... want het lijkt me vreselijk om die lobby te moeten voeren. He, dat jaarlijks naar Parijs om die, die, die kon te kruipen... en hem dan weer ja. uitnodigen in je stad en rondleiden en ja, stroop op zijn mond. Het, eh, en... Precies, maar ook met het gevoel van he, de tijd dat Rotterdam het kreeg... was het in Utrecht het gevoel van uh, 2010 is rond. Het ja. werd toch uh, teniet gedaan uh, het, in, te een een korte... periode, uh, in een korte tijd... waardoor ze toch uh, uh, hebben gebeten in het, in het vervolg. En dat is toch knap. En, het en wel ik hoor dat ze Predom ook inderdaad tegen Jeroen Wielaert zei... toen dat bekend werd van continue, continue, ga door, ga door. Jullie ja. komen er wel. En dat het ook inderdaad is gebeurd. Robin Bisset, wat vond jij ervan? Ja, ik vraag me wel af of die start nu ook plaatsvindt voor het kantoor van, uh, van de Raadbank in Utrecht. Dat zou toch wel uh, <laughs> enige, enige ironie. Ja, ik heb er een beetje. Of ze in Ja, ik heb wel een beetje dubbel gevoel bij. Want het is ook inderdaad. Hè, we hebben dit uitvoer gehad over het beeld van, van, van, van het wielrennen. En ook natuurlijk. Binnen onze kant hebben we natuurlijk heel lang gesproken van hoe moet je er dan naar kijken. het nou, was ook op een gegeven sloeg. We, geworden, sloeg we bijna jaar. door van uh, dat ja. je elke winnaar. dat, <laughs> dat je daar kanttekening mee moet plaatsen. Nu lopen we dan weer de Polonaise omdat we een toerstart hebben in 2015. Ja, we hebben ook een EK volleybal en een wk Biesvolleyball in 2015, dat zijn ook hele grote toernooien. Dus ik weet niet of ik daar gelijk de bol de bij lopen. Het is, het is ook wel weer een heel duur feestje om even Utrecht te Nou ja, in. als je het economisch bekijkt, ik hoorde Frank van der Walbaken, de, Wal de, de marketing-expert op de, op de radio, volgens mij van de week, die zei dat in Corsica, waar ze natuurlijk vorig jaar zijn gestart, dat het daar het tienvoudig heeft opgeleverd van, ja. van, van, van wat ze er hebben ingestoken daar. Nou ja, dus ik geloof nu gaat het 10 miljoen. Tien miljoen, vijf ja, nou, miljoen voor de 10, stad. Als er 100 nee, miljoen uit dat kan onze economie ook nog wel gebruiken. Kunnen we een paar even van kopen? Dan? Ja. <laughs> Maar die 100 miljoen. Den Bosch die heeft toch ook daar winst uit gehaald, begreep ik. Alle, alle Rotterdam. Leiden ook, ook niet. Dat achter ze ook nogal. Over. Leiden was natuurlijk al wat langer geleden, dat ja. weet ik niet. Maar dat, ja, de Tour is natuurlijk nu wel wat groter, zeg maar, internationaal. En uh, het schijnt ook dat, uh, dat alle hotels al merendeel geblokt zijn. Maar dat is merendeel om de, de organisatie om de Tour heen, de, de ploegen. Mm. Uh, alles wat er omheen hangt, uh, is natuurlijk zo groot geworden dat het ook wereldwijd, uh, zeg maar, uh, zo'n uh, lichtpuntje heeft gegeven waardoor zo'n stad natuurlijk enorm op de kaart wordt gezet. Heb je met het wielrennen zoiets als een thuiswedstrijd? Ja. Kan, kan, het een ja? kan het een boost geven aan de Nederlandse ja, renners? Ja, natuurlijk huilen? geeft dat een boost. Ik, uh, de, ik zeg, ik heb dat zelf ervaren, maar dat was in Valkenburg de Finis. En dan ga je toch in je eigen omgeving met, uh, met fans uit, uh, ja, die je volgen... maar uh, dan ook langs de kant te staan. Ja, dat geeft toch een bepaalde meer motivatie die op dat moment nodig, of nodig is. Maar in ieder geval uh, ja, prettig is en, uh, ik kan me ook wel voorstellen, op het moment dat je. En zeker een proloog en een start uh, van een etappe. Ja, dat zijn toch allemaal spannende momenten. Uh, dat wordt mm. natuurlijk een, een, een bijzonder mooi feestje. Er wordt zwaar gelobbyd hè, om een uh, um, um, um finish, of wat dan ook in Nederland, of een etappe in Nederland, waar die dan moet rijden en waar die uh, naartoe moet of waar die moet beginnen. Ja, Dat tweede... is wel niet bekend allemaal. Dus dat wordt nou natuurlijk ja, nog wel een, een discussie. <tus> ik ik hoorde vanmorgen geloof ik iets over Zwolle, uh, die zich nu al mengt in de strijd. <laughs> uh, als jij moet filosoferen, jij, bent, jij mag het samenstellen. Jij mag een etappe in Nederland samenstellen. Hoe moet hoe moet, daar, hoe moet hij daar aan? Ja, je moet natuurlijk kijken waar het vervolg van de Tour... Het is niet alleen in Nederland het vervolg van de Tour. Waar gaat hij dan verder? Is het in België? Is het in Noord-Frankrijk? Dus daar wordt natuurlijk naar gekeken. Van ook vanuit de tourorganisatie Ze worden natuurlijk allemaal in treinen gestampt. Zeg maar de bussen hebben ze allemaal vanuit het team. Vlieg, vlieg, Vliegtuigreisjes en zo. Dus, dus ik denk dat ze ook in het belang kijken... De, zeker de uh, ASO. Om te kijken van, uh, hoe, wat is het, uh, het verschil van waar ze vinden ten opzichte van andere etappes. Dus nee, je snap, kan ik wel zeggen van Zwolle. Verzinnen nou we Rotterdam etappe. Ja vanaf Utrecht kun je natuurlijk. Uh, ik zou, ja, Limburg lijkt mij. Of tenminste via Nijmegen dan richting Limburg. Uh, die wil toch de Tour een beetje wat hellinkjes laten zien van dat land. Maar uh, misschien ook wel wat, wat, uh, wat zichtelijke dingen die op dit moment uh, economisch uh, interessant zijn. Ja. Robert Michet? Ik zou zeggen Utrecht, en dan heb ik in Amsterdam. Uh, rondje over de Dam en weer terug naar Utrecht en dan uh, via Rotterdam. Ja, laat dat maar gewoon in dat, over de grote steden zien, toch? Niet? Ja, dat kan ook. Simon zit nu heel erg na te denken. Ik zat meteen aan Limburg te denken. Ook omdat het echt een wielerprovincie is. Maar ik ken het al van Amsterdam dus Misschien moet je iets anders doen. Je moet eerst de finish hebben. En dan kun je die etappen natuurlijk helemaal formeren. En dat hangt puur vanaf wat is de tweede en de derde etappe. En dat zullen zij uiteindelijk wel doorgeven. En daar, dat zal de planning moeten zijn. Niet wilde wildekeurig, nou we vinden zich Groningen. Nee, maar als je de finish wil hebben. Gaat het hetzelfde als bij de start? Met een bid komen? Of hoe ja. gaat het dan met de tour? Ja, ja, ja, ja. ja dat, dat is de, cent. er zal ook uh, geld op tafel moeten komen. Dat zal dan een ander bedrag zijn. Maar dan uh, gaat het wel om, om de poen. Ja, ja. Jij kijkt er wel naar uit, hè? heb ik de indruk. Ja, ik vind het uh, geweldig. Ik, uh, zeker uh, woon natuurlijk redelijk in de regio. Maar ik bedoel, uh, de tourstad, uh, daar moet je gewoon, daar wil ik gewoon bij zijn. Dus ik. Uh, ik zie me daar nog wel. Misschien, we, misschien is het nog wel een mooie rol voor me weggelegd. Ik, ik sta in ieder geval open voor een nieuwe kans. Dit is een sollicitatie. Maar. Nee, nee, maar ik ben, je bent kijk, ik ben in 2010 ja. ben, ik, ben ik er uh, zijdelings een beetje bij betrokken geweest. En denk van, is dat nou Nederlands? Uh, je hebt uh, zoveel grote uh, ex-renners in het land. Ja, die zou ik dan uiteraard allemaal benaderen. Om te kijken, van, ja, waar, waar, zijn, waar kun je ze inzetten? Hè? Het is niet omdat ik... Uh, ik zit niet op een baan te wachten. Ik heb het druk genoeg. Maar ik bedoel, ik kijk alleen maar naar de mensen... die van de sport uh, zeg maar, groot zijn geweest. En die ervan houden nog steeds. Ja, waarom betrek je die er niet bij? Dan krijg je juist een, een soort mooie mooi proloog, Een mooie etappe. Allerlei andere aspecten die eraan aan, aan vastzitten. Ja, daar uh, kunnen de renners natuurlijk... Uh, een, hebben daar natuurlijk een geweldige bak en ervaring over. Ja, daar kan je niet... Alleen maar wat zou, wat zou de ideale situatie zijn als je, laten we zeggen, drie oud-renners erbij mag betrekken? Wie, wie vind je daar dan geschikt voor? Poeh, ja, dat is natuurlijk nog wel even een. Even, daar moet ik even over nadenken. Roods en Teunissen samen, dat lijkt mij ja, een aardige ja, combinatie. Ja, dat een Jan een natuurlijk een beetje We in een in een beetje in een beetje Want die ja. zit natuurlijk op Mallorca. Dus, maar goed, ik denk dat beetje de een beetje een wel ja, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een die een beetje een beetje een beetje een die op dat moment door organisaties ja, van gebruik worden gemaakt. Rooks, Teunissen, Janssen, Zoetemelk hoor ik hier vallen. Dat zijn... Ja. Uh, geen boven. <lacht> Zou nee, nou, niet. Nou, nou, nou, ja. Kan, maar oh, uh, niet. Hij heeft natuurlijk uh, ervaring genoeg heeft Ook in de toer uh, zijn prestaties verricht. Dus ja. uh, uh, geen probleem. Um, uh, we sluiten dit af. Uh, we gaan even terug naar het voetballen. Uh, de, de Eredivisie. Uh, de heren zullen er blij mee zijn. Uh, Mieset en uh, Zwartkruis, want het, uh, We kunnen er eigenlijk uh, iedere week uh, zo ongeveer uh, drie uur mee vullen. Uh, heel veel kennis zeggen dat het niveau van de Eredivisie achteruit holt. Zijn jullie dat met die kennis eens? Ja, zeker. Als je, zoals ik uh, wekelijks uh, in die stadion zit... dan uh, zie je dat wel steeds verder, uh, verder afgeleiden. Ja, daar... Uh... Dat het wordt ze niet geval. minder leuk op, uh, hoor ik ook omheen. Nou, ik vind het wel uh, onderhand wel een beetje bezwaarlijk worden dat echt alle smaakmakers na ieder seizoen uh, vertrekken. Dat gaat ook een steeds grotere getalen. Ik ben echt blij dat er toch overal dan wel weer wat een paar opstaan. We hebben Pek Zwolle ook weer een paar nu. Dus er lopen genoeg leuke voetballers rond. Maar ja, je driekwart is weer weg komende zomer. Dat is een beetje het vervelende onderhand. Ja, bovendien als we dan dat gewoon, moeten zeggen... dat van Cambuur zo ontzettend leuk vinden en go Eagles... dan zijn we toch wel erg afgedaald, denk ik. Nou, het gaat meer om de competitie. Het feit dat iedereen van iedereen kan winnen. Dat hebben we jarenlang over Engeland gezegd. En goed, ten kosten van. Ik vind je dat helemaal terecht. kun je zeggen, wil je dan een competitie die alleen maar gaat tussen Barcelona... Nu overigens ook gewoon Atletico bijgekomen is. Ik vind vooral een ploeg als Vitesse leuk om naar te kijken. Maar daar zit ook een trainer, Peter Bos, die misschien wel eens iets te lang onderschat is. Dus die daar gewoon, vind ik, mooi werk verricht. En die daar ook een heel leuk herkenbaar team neerzet. Alleen de vraag is wel, ja, waar blijven dan in dat de echte Nederlandse talenten... Als ze er zijn na een jaar, strakjes, Veldman, Deens Wil, noem ze maar op. Die zijn misschien ook wel binnen een jaar alweer weg. En dan wordt het toch alleen maar minder van uiteindelijk. Ja, Simon? Ja, ja, gaat ga er dus op in. <laughs> nou ja, nee, maar dat, dat is een feit. Uh, het, het is nu inderdaad de kunst en het beleid ook bij, eigenlijk bij alle topclubs. Ajax is daarmee begonnen en bij PSV, uh, Feyenoord ook al vrij lang. PSV nu ook sinds dit seizoen. Uh, dat is dat versneld klaarstomen van die talenten. En daar kan je in nog iets langer van genieten dan, uh, dan voorheen. Maar die gemiddelde leeftijd waarop ze gaan, die, uh, die, die wordt steeds lager. En dat heeft gewoon zijn weerslag op het spel ook. Het is gewoon, uh, je ziet gewoon ongelooflijk veel fouten. Er wordt zo on ontzettend slecht verdedigd bijvoorbeeld. En dat, ja, soms werkt dat dan op je lachspieren. En dan hmm. heb je ook een leuke middag. Maar ja, je wilt toch het contrast met, met de Champions League dan door de week... dat, dat, is, dat gat dat is echt immens. Dus laten we ook maar ophouden... Met dat, dat, dat, dat dat gat ooit nog gedicht wordt. Want dat wordt alleen maar groter. Uh, AZ op 22, Vitesse op 21... Twente op 20, Feyenoord op 20... PSV op 19, Ajax ook, Pekswolle ook, Groningen ook... En dan Heerenveen op 18. Wie, wie, wie, uh, wie komt er bovenaan te staan uh, na afloop van dit week en weer? Lijven jullie een gokje te wagen? Nou, uiteindelijk denk ik toch dat de topclubs wel weer boven zullen drijven. Ik, ja, hoewel ik, ja, ik ben wel heel benieuwd hoe, hoe lang Vitesse erbij kan, uh, kan blijven. Ik vermoed toch dat het uh, uiteindelijk wel tussen, tussen PSV en Ajax toch zal gaan. zeg ik nog even met een slag om de arm. Maar het zal inderdaad... Uh, ik denk dat de club als, als Vitesse en ook AZ... Wat ook gewoon een leuk spel. Die kunnen best een lange uh, ja, tijd bijblijven. Maar uh, ik uh, denk toch dat het wel tussen hun zal gaan. Uh, uh, Vitesse uh, zal uh, zeker wel aansluiten. AZ ja. denk, denk ik dat het gewoon allemaal net niet breed genoeg is. Uh, Vitesse op, ja. op zich op dit moment ook niet. Maar ja, je kunt er donder op zeggen dat die in de winter weer even de transfermarkt opwandelen. En die komen gewoon weer met twee spelers van Chelsea terug. En ik denk dat die echt zich nu bij de traditionele topclubs voegen. Steven, heb jij een favoriet eigenlijk? Ik kom met Alkmaar. Aanzet. Aanzet. Red ik het Ja, nou ja, red ik het Ze doen het gewoon op dit moment heel goed. En goed, het hangt een beetje van de aankomend weekend af tegen Feyenoord. Ja, dat wordt natuurlijk een mooie match. er zal erop een ronde. Dat bepaalt uiteindelijk wel de stand, uh, denk ik, na het weekend. Die, op, die, die staat. die zal Feyenoord dan wel weer winnen. En als Fijner dan weer bovenaan kan staan... dan zien ze weer verkrampen. Dus bij Feyenoord is het net zo uh, ja, grillig als bij alle andere teams. Dus, uh, maar het is, het is wel een aardige test om te zien of hij of er echt bij hoort. Want natuurlijk wordt natuurlijk heel veel lof om zich terecht naar advocaat te gaan. Maar kijk ook even tegen, ja, tegen wie ze hebben gespeeld. Hè. Dus ik denk wel dat dit de eerste test is. Er kwam een opmerkelijk bericht ja. uit Utrecht. De spelersgroep van Utrecht heeft een advocaat in de arm genomen. De club wil namelijk een, een nieuw premiestelsel invoeren... maar dat zien de spelers niet zitten. Volgens de, de, algemeen, of de technische directeur Wilco van Schaik... Uh, moeten de spelers wel genoegen nemen met minder. Dit is overigens premiestelsel uit de gouden tijd. En daar heb ik vorig jaar ben ik een gesprek mee aan gegaan met de spelers. En hebben we ook gezegd van jongens, we moeten iets doen. Uh, we moeten mensen ontslaan. Uh, mensen met aflopende contracten moeten de club verlaten. Dat zijn uh, mensen met huis en hart. En uh, ja, we moeten het ook... Uh, op alle plekken halen. Dus zouden jullie mee willen denken... in de premieregeling? Ja, Wilke van Gijk. Is die technisch directeur Ik dacht die... Algemeen directeur. De ja, wat vinden jullie hiervan? Heeft de club nou gelijk? Nou ja, prima. Ik uit geldgebrek komen vaak hele goede dingen voort. Tenminste, in het voetbal hebben we dat nu al een paar jaar... kunnen we dat zien. Bij Ajax zijn ze na jaren van, van torenhoge schulden... weer echt volop op de jeugd gaan inzetten. Bij Feyenoord deden ze dat al een hele tijd. De PSV ook keihard gesaneerd onder leiding van Tini Sanders... en nu ook eigen jeugd. Je ziet het bij Utrecht nu ook al gebeuren. Het is niet alleen het premiestelsel... maar ook een salarisplafond van maximaal 250.000 euro. Ik geloof dat alleen Mulenga nog volgens de oude... Maatstaven verdient. En ik zit bij Utrecht ook steeds mijn eigen zelfopgeleide spelers opduiken. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het veel leuker dan al die derde rangs Oostblokkers en Afrikanen die hier uh, hun zakken komen vullen. Uh, geef dan maar gewoon uh, talenten de kans. Ja, ja Robert, Michets, nou, die staat er ook niet uh, uit ja, te knippen. Toen kwam ik in de, de pech dat ze voor het seizoen van mij 20 punten meer haalden, dan was het begroot zeg maar. Dus dat, dat systeem past ook in je dat niet meer. Dan ik wordt het een duur, duur succes. Dan ja. wordt het een heel duur succes ja. en dan zie je. En dan hebben ze zich geplaatst voor de Open Cup, en dan verliezen ze van het Luxemburgers. Dus dat blijkt ook allemaal heel erg relatief te zijn. Uiteraard is het terecht. En ik ik vind het ook heel raar dat dat de spelers ook niet inzien dat meneer van Zeumeren zelf daar, geloof ik, al miljoenen bij heeft gelegd. Dat Utrecht ja. nu weer een aantal investeringen moet zoeken om de, om de begroting over hen te houden. Ja, als je niet meedoet, ja, dan, dan krijg je gewoon ja, wel, uh, toch een keer terug. Dus ik vind het heel gezond. En het gebeurt overal. He. In Milan is exact hetzelfde gebeurd. Daar, ja. daar was dan Berlusconi de van Zeumeren, zeg maar. En die heeft ja. ook een paar jaar geleden gezegd: Ja, ik, ik, ik, ik stop ermee. Ik ga niet vijf, per jaar 50, 60 miljoen daar neerleggen. En nu ga je er maar eens een keer beleid maken. Hm. En ook daar een salaris salarissen zijn, geloof ik. Meer dan gehalveerd ja, zelf dan daar. Gehalveerd, en als het je ja, niet zint, dan ga je toch lekker ergens anders voetballen. Ja. Um, dan nog even Joop Albeda. wil ik ook nog even bespreken. Nieuwe technische directeur van de Zwembond. Um, waarschijnlijk maandag persconferentie. Uh, hij volgt de naar Australië-vertrekkende voor Verhaar op. Na het volleybal, het voetbal, het wielrennen, het roeien en het atletiek... gaat Albeda zich nu dus uh, met zwemmen bezighouden. Hij zoekt zelf naar een verklaring waarom nu ook de KNZB voor hem kiest. Een gedeelte daarvan zal misschien zijn oorzaak hebben dat... Uh... Uh, dat in al die divisies en al die domeinen waar ik geweest ben... uiteindelijk uh, sporters heel goed gepresteerd hebben. En coaches hun werk hebben kunnen doen. En dat daar nu misschien een soort herkenbare uh, ritmiek in komt. Want ik heb niet meegevolleybald, ik heb niet mee gefietst, ik heb niet meegevoetbald, ik heb niet meegeroeid. Ik heb gelukkig de 100 meter sprint ook niet hoeven doen. Dus eigenlijk heb ik overal niet aan meegedaan. Alleen... De omgeving heeft mij er wel goed uit laten zien. En dan komt er iets van reputatie en uh, vertrouwen. En daar ben ik altijd heel zuinig op. Ja, het is toch wel een opmerkelijke carrière zo. Steven Rooks, uh, volleyballen, NOC-NSF, voetbal, wielrennen, roeien en atletiek. En nu het zwemmen. Reputatie, dat uh, geeft hij zelf natuurlijk al aan. Hij heeft natuurlijk toch wel wat opgebouwd... waardoor ze op zoek zijn naar, uh, ja, naar een kwaliteit persoon... die uh, ja, de, de mensen op een goede plek neer kunnen zetten. Dus hij is natuurlijk wel een, een motivator. Mm -hmm. heeft natuurlijk niet voor niks uh, Olympisch goud gehad met zijn team. Uh, dat heeft, uh, dat heeft uh, toch wat uh, teweeg gebracht. En je ziet nu gewoon in, in, in de trend waar hij in terecht komt. Voetbal was misschien... Niet helemaal zijn, zijn wereldje, maar uh, hij is ook nog in de wielersport uh, terechtgekomen. Dat heeft ook eigenlijk heel kort geduurd. Het zijn het ook hele korte uh, zeg maar, uh, waar hij uh, in, in terecht gaat komen. En ik, ik, ik, ik, ik heb vertrouwen in hem. Ik, uh, ik vind het een hele uh, amabele kerel die gewoon enorm verstand heeft van, uh, van de sport. Dus, uh, dat allemaal op alle, alle mogelijke manieren volgt. En echt uh, met iedereen altijd goed contact heeft gehouden. Jaren he, jaar in Dus uh, hij, hij straalt wel een bepaald vertrouwen uit. Een beetje een crisismanager. Binnenkomen, boel op uh, orde zetten ja. en vervolgens weer... Ja, hij, daar is hij goed in. Hij, en hij kan met iedereen eigenlijk door één deur. En dat is denk ik heel belangrijk. En, en ik kan ook heel pontificaal zeggen die moet eruit, want uh, die zit gewoon niet op zijn plek. Dat, is zo, dat zegt de keihard. Uh, het was mooi, uh, Joop wordt tegenwoordig ook de bondendokter genoemd. Uh, maar het grappige <lacht> is dat hij dus zelf al vertelde... <lacht> dat hij uh, op 5 juli 1996, op de magische dag... Dat ze, uh, toen die gouden medaille wonnen, dat Wouter Huibres, de toenmalige voorzitter NSF, tegen hem zei van, dit moet jij gaan doen... in feite voor alle bonden in Nederland. He? En toen werd hij daarna werd hij chef de mission. Uh, en nu blijft gewoon. En wat Joop heel goed in is, hij komt ergens binnen... hij kan er rustig naar kijken, hij is geen specialist in roeien. Hij analyseert, bij het roeien moest hij heeft gewoon ook mensen vervangen. Hè. Er is echt gewoon een revolutie geweest. Bij hij de politiek kon niet, de bestaande programma's, heeft hij aangepast. Hij is ook wel iemand die altijd denkt puur aan topsport. En hij komt binnen Stevens uh, zich heel onbevangen terecht. Hij is ook scherp. Maar het is wel inderdaad een man die met iedereen heel goed kan, kan communiceren. Dus uh, ik denk dat hij daar uh, ja, uh, bol zich van. Ik snap ook zeker bij de, bij de zwembond. Waar een man is van haar niet zomaar 1, 2, 3 is te vervangen. Dat hij de ideale man is om even rust te gaan creëren. Te kijken wat hebben we nodig, wie hebben we nodig. En dat gaat zeker goed komen denk ik. Ja, ja je verwacht veel van hem. Uh... Ja, zeker. Nou, hij, ja. Is daar, nou goed, hij is heel goed in staat om dat voor, voor een korte periode te doen. Uh... Ja. Ja. Simon Zwartkaars? Nou ja, hij heeft het al lang bewezen op, op al die verschillende fronten inderdaad. Het gaat inderdaad gewoon om het creëren van een topsportklimaat en... Ja, hoe je arm moet heffen tijdens de borstkrol, daar, daar heb je dan weer andere mensen voor. Maar nee. uh, volgens mij in, in Nederland inmiddels geen betere toch dan, dan Alberta? Ja. Nee. Blijkbaar, inderdaad. Uh, even, uh, we schakelen even naar onze verslaggever... te plekken bij de Tennis World Tour Finals. Uh, we schakelen naar, schakelen naar Robert Misset uh, hier aan tafel namelijk. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> ja nee, nee, ik wil even de luisters terughalen. We begonnen ook met het moment van de week... waarop jij zei dat Federer op verliezen staat tegen Del ja. Potro... en dat er misschien wel een tijdperk uh, voorbij is. Ja. Mogen we even de laatste stand van zaken, uh, verslaggever geven? Ja, Robert ik Mizzet, zie op een de vreugde dat onze vriend uh, heeft gewonnen. Maar dat wil niet zeggen dat het tijdperk niet al een beetje ten einde is. Hoor. Althans dat het ten einde na is. Alleen Feder moet je nooit afschrijven. Les 1 schrijf Feder het nooit af. Hij wint die toch heel knap. Hij stond een set en een breek achter tegen Del Potro. Hij moet nu tegen Nadal spelen. Nou, als hij dat op één ondergrond zou kunnen winnen, is het op deze. Aan de andere kant uh, zie je wel dat hij gewoon een heel matig jaar uh, heeft gehad. Hij moet het hier eigenlijk gewoon uh, goed maken. En ook hier zie je dat hij moeite heeft om zijn niveau een set lang vast te houden. Ik hoop van harte het, is, het zou natuurlijk gewoon een droomfinale mm -hmm. zijn om hem ook nog in, hier in de finale te zien. Dus ik, dus ik ben heel blij dat hij wint. Maar dat wil niet zeggen dat het einde van het tijdperk... wel in zicht begint ja. te komen. Ja, even de setstanden 6-4 voor Del Potro. 6-7. Federer 5-7. Wat een held is die man toch. Even naar uh, de uitslagen in het buitenland... voor ik even wil weten wat jullie uh, dit weekend gaan doen. Even de Bundesliga. Bayern München tegen Augsburg uh, 3-0. Nieuw record voor in de Bundesliga. Bayern heeft 37 wedstrijden op Rijn niet verloren. Het oude record was van HSV 1983. Dat was uit de boeken. Schalke Bremen 3-1. Leverkusen en HSV 5-3. Wolfsburg tegen Broersje Dortmund 2-1. Hoffenheim tegen Herte BSC werd 2-3. München 32 12 en daarachter Dortmund en Leverkusen met 28. Dan de Premier League. Liverpool tegen Fulham 4-0, twee keer Soares. Southampton tegen Hull City 4-1. En verder in de slotfase nog bezig Chelsea, West Bromwich Albion 1-2. Crystal Palace Everton 0-0. Aston Villa, Cardiff City 2-0 met een doelpunt van Bakuna daar. Goed, standaard Arsenal 25 10, Liverpool 23 11 en Chelsea... 20 uit 11. Real Madrid heeft met 5-1 gewonnen van Sociedad. Westen begonnen al om 4 uur. Real Madrid staat nu derde. Twee punten achter Atletico en drie achter Barcelona. Goed, even snel rondje. Steven, wat ga je doen het weekend? Ik ga morgen met de buurt mountainbike in Bergenschool. Kijk, ik hoop dat je een leuke buurt hebt. Uh, Simon, Zeker. ga vanavond bij de BBC volgen... hoe lang Martin Jong nog trainer van Fulham is. En dan ga ik morgen naar uh, NSAI. Je hebt 10 seconden, Robin Bichet. Vanavond het korfbal. Blauw-wit, de eerste vlakke coach, Rini van der Laan, morgen nacht PSV. Goed, om zeven uur langs de lijnen weer. Een fijne, een fijne avond. Dag. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie. Roda, Go Eagles. De voorzitter, daar is hij dan. Herakles, Groningen. Schotpak blijft hangen, dan de bal aan de goal. Utrecht. Draait even weg, is dan twee tegenstanders bij. En Ado, kan buur. Schatsoepgebied, dan voor. Daar gaat die Dave, ja. En ook Wereldbeker schaatsen in Calgary. Proberen het verschil goed te maken. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.